Langs de lijn Met Robert Meder ja, Goedenavond, dit is de eerste langs de lijn in de winterstop van het voetbal. En dat betekent dat we de eerste com competitiehelft van de eredivisie onder de loep gaan nemen. We hebben drie gasten zometeen. Uh, die ga ik u voorstellen. Eerst maar eens de onderwerpen waar we het over gaan hebben. Over de koploper bijvoorbeeld. Sinds gisteren is Ajax winterkampioen. Maar het jongensboekverhaal van Jairo Riedewald... zorgt ervoor dat Ajax deze wedstrijd toch wint... en winterkampioen is in de eredivisie. Ajax dus aan kop De verrassing van het seizoen is tot nu toe Vitesse. De ploeg uit Arnhem staat tweede. En doet dat met behoorlijk wat Chelsea-huurlingen. En Vitesse gaat het nu doen vanaf 11 meter. Daar is de strafschop Zo in de kruising. Haha! Hij maakte gelijk, Zon het goud van Vitesse. De Eredivisie ontpopte zich in de eerste vier maanden... tot een merkwaardig spektakel waar je beter maar geen voorspelling op los kon laten. En er was een negatieve hoofdrol weggelegd voor PSV. De ploeg liep al veel aan verrij op. De met twee goals is de man van het duel. En zorgde ervoor dat PSV voor de zoveelste keer... maar vooral voor de vierde keer achter elkaar een uitwedstrijd dit seizoen verliest. Het zijn drie belangrijke ingrediënten van ons voetbalforum van vanavond. De eerste competitieheld gaan we bespreken met onze eigen Ronald van der Geer... met Valentijn Driessen van de Telegraaf... en Rick Elverink van het Eindhoven's Dagblad. En uiteraard komen we ook te spreken over de andere clubs en hun prestaties. Tot 11 uur, NOS Langs de Lijn. Is het dan alleen maar voetbal vanavond? Nee, we hebben ook een klein beetje schaatsen. Want drie dagen voordat de Nederlandse schaatsers beginnen aan hun Olympisch kwalificatietoernooi... plaatst trainer Jack Ory zijn vraagtekens bij de selectieprocedure voor de Spelen in Sochi. Hij baalt van de manier waarop hij tot stand is gekomen. Ory heeft met name moeite met de twee aanwijsplekken voor schaatsers in de achtervolgingsploeg. Want mocht de KNSB daar gebruik van maken, dan zou dat zomaar eens te kosten kunnen gaan van zijn schaatsers.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 Nou ja, daar die... daarin wordt van gedachten over, gewisseld over ja. hoe dat tot stand moet komen, die selectieprocedure. Ja. Jullie hebben daar aanmerkingen op, zoals je die ook nu in dit interview aangeeft. En jij zegt, er wordt, er wordt niks meer gedaan en bovendien wordt het niet genotuleerd. Ja, ik ben daar ook gewoon niet mee eens hoe dat helemaal precies gegaan is. Maar ja... Uh... Het is mijn woord tegen iemand anders zijn woord. En zo blijft dat doorgaan. Want ja, er, is geen enkele, er is geen enkel stuk wat je kan overleggen dat dat zo is. En dat, is, ja, dat vind ik heel erg bijzonder. En dat, en dat, dat maakt het wel onbevredigend wat je, uh, ja, wat je daarmee kan. Dat maakt het heel erg onbevredigend. Dat wil niet zeggen dat, dat die matrix zomaar heel erg slecht is. Maar er zijn een hele hoop dingen tot... Hoe doen we tot, tot die matrix en wat de beslissingen rondom die matrix en de beslissingen rondom aanwijsplekken, uh, die achtervolging. Nou ja, daar is al ontzettend veel over gezegd. En uh, ja, ik ben het uh, niet meer eens hoe dat tot stand gekomen is. Maar had je dat dan niet beter dan een paar maanden geleden of misschien een jaar geleden kunnen zeggen van jongens, we moeten notulen hebben? Oh zeker, dat is meerdere malen gezegd. En uh, dat is meerdere malen tijdens de vergaderingen gezegd.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 Ja, Dat zei Jack Ory tegen Steven Dalebout. Op het OKT, het Olympische kwalificatieternooi... dat op tweede kerstdag begint... kunnen tien verschillende schaatsers zich plaatsen... voor achttien startplekken in Sochi. Er is een kans dat meer dan tien verschillende schaatsen aan de eisen voldoen. Nou, in dat geval vallen de schaatsers op afstanden... Eh, waarop Nederland de afgelopen anderhalf jaar relatief slecht presteren... als eerste af, want die hebben de minste kans op een medaille. Bij de mannen is bijvoorbeeld de 1000 en de 1500 meter laag aangeschreven. Dat is nou precies de afstand van een van de schaatsers van Jack Steven Stefan Groothuis. Toch lijkt hij niet ontevreden. Ik ben wel voor dit systeem. Ik ben voor het systeem van... Uh...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 En dan uh, heb ik er geen enkel probleem mee. Tuurlijk, dan, is het helemaal, uh, dan vind ik prachtig dat ze die ploeg achtervoor gaan maar het gaat het mij erom dat, uh, dat, uh, dat ze het krijgen terwijl ze zelf niet in vorm waren bijvoorbeeld. En dat, uh, dus dat, uh, zo werkt het. Het enige wat jij kan doen is, is hard schaatsen op die 1000 en die 1500 ook. Um, ja, hoe, hoe liggen de kansen wat jou betreft, uh, wat jou zelf betreft daarop verdeeld? Is het meer neigen naar de 1000 en dan eventueel de 1500 erbij op te spelen? Nou ja, duizend heb ik wel de grootste kans inderdaad. Ja, dat, uh, als ik gewoon uh, in, in, in vorm ben en het begint er aardig op te lijken dat ik, dat, dat ik wel, dat wel aardig ben... Dan, uh, dan kan ik daar gewoon winnen op die, op op die kwalificatietoernooi. En dan zit je voor, goed gewoon. Uh, 1500 kan ik denk ik ook zelfs winnen, durf ik wel te zeggen hier. Alleen uh, 1500 kan bij mij ook heel erg uh, veranderlijk zijn. De andere keer kan ik ook uh, er niks van bakken... Um, Alleen als ik een goede duistrijd denk ik ook dat ik een hele goede 1500 ga rijden. En dan, uh, dan is het alleen maar gunstiger voor je om, uh, om je te plaatsen. Twee goede afstanden. Ik hoor van iedereen: het gaat hartstikke goed met Stefan Groothuis. Als je hem zo ziet rijden. Vorige week die trainingswedstrijd nog in, uh, in t vorige week vrijdag. Ja, dat is ook zo. Ik, uh, het gaat lekker. En uh, uh, dit seizoen, uh, nou, gelukkig plaatsen we in ieder geval op de duizend meter. Dat was kantje boord op enkele afstanden. Maar uh, daarna, uh, die wedstrijden waren matig, inderdaad, in Noord-Amerika. Maar ik had steeds wel het idee van, nou, ik, ik zit niet echt ver vandaan. Of ik, ik, en ik, was, ik ben gezond. Ik ben het hele seizoen gewoon gezond geweest. Ik ben fit. Uh, alleen technisch lukte het niet de hele tijd. En dat begint nu steeds beter te gaan. En uh, gelukkig, uh, ik voelde dat voor Astana al. Daar reed ik al een behoorlijke wildcup. En in uh, Colalbo ging het uh, nog beter. Op de, tra op de trainingskamer Colalbo. En, uh, en gelukkig komt het er ook uit met die trainingswedstrijden van afgelopen weekend. En, uh, en dat is uiteindelijk een mooie bevestiging dat het goed gaat zijn. Simply Red en Fake. Het is precies kwart over tien. Mooie tijd om eens even terug te gaan kijken... op de eerste competitiehelft in de eredivisie, want die zit erop. De meeste clubs vliegen deze winterstop naar warme orde om zich op te laden voor de strijd om de schaal... of het gevecht tegen degradatie. Tijd voor ons om terug te kijken op de eerste helft. Dat doen we vanavond met Ronald van der Geer, onze eigen Ronald van der Geer. Goedenavond, Ronald. Dag, Robert. PSV-watcher Rick Elverink, van harte welkom... Hallo, is het de eerste keer hier of niet? Uh, ja, ja. Klopt. Nou, je hebt het gelukkig kunnen vinden. Um, <laughs> Telegraafjournaliste Valentijn Driessen. Jij bent hier oh, al ja. vaker geweest op het sportforum, ook uh, ja. op zaterdagmiddag. Um, als jullie met toestaan wil ik met Rick beginnen, want hij is hier voor de eerst. Graag zelfs. Um, jouw moment van de, de eerste helft van de competitie. Heb je, enig, heb je iets in je hoofd waarvan je denkt, nou, dat viel ja, me op? Ja, dan, dan noem ik toch de, de reactie van het PSV-publiek naar de 2-6... Tegen Vitesse thuis. Dat vond ik, wel, uh, vond ik wel een bijzonder moment. Dat zeg maar de spelers en aan de aanhang elkaar in de, in de armen vlogen. En uh, ja, elkaar steunden en troost zochten. Nou ja, dat was aan de ene kant uh, mooi. Maar aan de andere kant bevestigde het ook wel dat PSV in een hele grote, ja, grote probleem zat op dat moment. En, maar goed, wat bevestigt het dan meer? Want dat bevestigt ook dat ze een hele grote aanhang hebben. En een een aanhang die weet wat ze moeten doen op het moment dat ze het moeilijk hebben. misschien. Ja, want het afgelopen jaar had PSV daar ook best wel moeilijk mee... om die aanhang aan zich te binden en om daar een band mee te kweken. Maar nu blijkt eigenlijk dat, ze, ja, dat er ook bij PSV... gewoon hele trouwe, schare supporters zitten. Dat is bij, bijvoorbeeld bij Feyenoord altijd het geval is geweest. Ja. En, nou ja, dat is wel winst, winst voor de club, denk ik. Ja, wat een groot contrast met de MVV, overigens. Ja, onvoorstelbaar, inderdaad. Ja. Um, Ronald, wat is jouw moment? Uh, wat is je het meeste bijgebleven, laat ik het zo zeggen? Ja, het meest recente kom ik dan toch eigenlijk wel uit op, uh, op afgelopen weekend. Het, uh, het, het, het, het gebeuren in de Kuip rond, uh, rond Ronald Koeman. Dat, uh, ja, dat vond ik wel erg mooi en met name toch ook wel uh, het, het gebaar dat Lex Immers deed richting, uh, richting zijn trainer. Daar zat eigenlijk wel heel veel in. Hij wees naar hem en zei zoiets van deze is voor jou. Nadat hij die goal had gemaakt, Koeman klapte. En eigenlijk klopte het hele plaatje. Want Immers heeft natuurlijk veel kritiek gehad. Ook omdat hij uh, kansen miste. Niet altijd uh, de man geweest die op de schouders ging. En Koeman heeft hem altijd door dik en dun gesteund. En eigenlijk op het moment de trainer die steun nodig had van hem. Was het er. En ja goed dat als ik heel lang nadenk. Kom misschien nog wel op een ander moment. Maar dit is van mij nu eventjes het meest ja. bijgebleven. Valentijn. Nou, eigenlijk uh, rode Ajax, die laatste twee uh, minuten uh, in uh, blessuretijd. Het vertelt eigenlijk het hele verhaal. Ajax, uh, jouw Riedewald, die scoort uh, een jeugdspeler. Een bepaald beleid is erin gezet. Uh, uh, we kiezen niet, als we de eerste niet hebben, dan kiezen we de tweede. En desnoods kiezen we de derde. En dan gaan we door tot uh, de C-junioren desnoods. Mm -hmm. En de, ja, de, de man is beslissend. En Ajax is direct winterkampioen voor het eerst in zoveel jaar. En ja, er is gewoon een weg ingeslagen. Die blijkt op dit moment in Nederland... Succes uh, te bieden. Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel heel opmerkelijk. Ja. Nou, laten we daar gelijk op doorborduren. Uh, Ajax is dus uh, winterkampioen. Eén uh, speler die wel heel gelukkig aan het kerstdiner zal gaan zitten.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 helemaal gevolgd hebben, want de naam valt zo vaak. Jairo Riedewald uit uh, 1996. Hij besliste de wedstrijd in de blessuretijd... en maakte de Amsterdammers dus winterkampioen. Trainer Frank de Boer is natuurlijk tevreden... maar het kan altijd beter.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 Dat is nog niet zo heel hoog. Nee, maar ik, ben, ik wil altijd naar het hoogste. En ik denk dat we nog veel verder kunnen. Dus uh, ja, ik denk dat we zeker een 8,5 kunnen halen. Uh, dat is vrij hoog, vind ik. Volgens mij zijn jullie alle drie tegelijk een 7-min. Nou, 7. Die, zeven, ja, die, die min, zeven min komt dan op, uh, op naam van de boer zelf. <laughs> maar ik bleef op een 7 steken. Ja, Valentijn, jij ook? Nou nee, ja, ik vind het ja, op, op zich wel... Uh, ik moet wel zeggen, het, het is wel kantje boord geweest, deze eerste helft. Want op een gegeven moment verloren ze van Vitesse... Ze moesten, naar, ze moesten tegen Celtic thuis. Ze hadden verloren van Celtic uit. Wel goed gespeeld. Maar uh, ja, je voelde, de commentaren waren ook... Uh, het, het beleid was al afgeschreven. Ja, de kritieken die, die namen toe... Die, die waren eigenlijk vlammend. Iedereen was klaar om, om de bijl erin te zetten. Eriksen werd gemist. Eriksen werd gemist, ja. al de wereld. En, uh, ja, en waar waren ze, waren ze dan met die jeugd? En op dat moment kwam Frank de Boer eigenlijk... die zette nog meer jonge spelers. Denswil kwam, Veldman en Klaassen. En toen moesten ze tegen die beren van Celtic... Ja, en, en die, die wedstrijd wonnen ze. En het ging nog wat onwennig, maar vanaf dat moment is het gaan groeien. En Toen dacht ik ook van, ja, kijk, als je dat zonder Eriksen... zonder Alderwereld en met die jongens, ja, dan kan je veel verder. Omdat dit zijn jongens die allemaal op begin contract zitten. He, de, deze jongens, die kan je allemaal wel twee, drie, vier jaar houden. Misschien tot hun 21ste, 22ste. Dus ik denk dat daar veel groei in zit. En dat is wat de boer terecht opmerkt. Er moet natuurlijk ook veel groei in zitten. Want ja, Ajax moet beter worden. Maar dat uh, ja, de uh, goede weg is ingeslagen. Maar het, het was kantje boord. Want ja, de commentaren, er stonden al commentaren in de krant van het slechtste Ajax van de eeuw. Heb, heb ik gelezen, een, een commentator die dagelijks op Ajax zit... die tot die conclusie komt na een wedstrijd tegen Vitesse. De verloren wedstrijd tegen Vitesse, ja. Ik vind het nogal wat, maar ja dat, dat soort mensen... staan natuurlijk verschrikkelijk in hun hemd op dit moment. Ja, ja maar van zijn Ajax op dat moment natuurlijk niet zo heel veel uit. Er waren natuurlijk toch wel een aantal dingen op aan te merken. Uh, ik bedoel dat ze dominant zijn geweest het hele jaar. Dat klopt, want Ajax is bijna altijd aan de bal. Alleen het werd op een gegeven moment ook wel heel vervelend natuurlijk... want er werd niet gescoord. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel het probleem geweest. De buitenspelers, waar Ajax ja. altijd zo zo berucht en bekend om was, die waren er niet. Dat en, is nog steeds zo, ja. en, en de ommekeer, en naast die jonkies die op dat middenveld kwamen... is uiteindelijk natuurlijk toch ook wel de rol van Deli Blind geweest. Die heel veel ineens toevoegt aan dat elftal. Aan het... En eigenlijk ja. met de met, met positiewisseling van hem... en misschien ook met ja. een wat rustigere doelman... Ja. Is, er, is er ook een ommekeer ja, bij dus werktveldigd. Dus hij heeft Frank de Boer gezorgd voor die, uh, voor ja. die ommekeer... door dat uh, te durven. Want ik weet dat hij vooraf aan die wedstrijd... wilde die Serrero Blind... En uh, Davy Klaassen wilde die opzetten. Of wilde die op het veld zetten. En toen is ze binnen Ajax, binnen de technische staf, en zegt. Ja, dat gaat veel te ver, Frank. Joh, dit gaan we niet redden. Ja. En, hè, we ze hadden ook de eerste wedstrijd gezien en dachten we, we gaan worden overlopen. Maar hij, zich, uh, ja, hij hield vast aan zijn eigen zienswijze. Ja. En vanaf dat moment is de omkeer. Daarvoor was het inderdaad ook niet goed, maar dat zie je, en dat zie je nu bij. PSV zou je dat ook zien. Op een gegeven moment pikken jonge jongens dat op. Je hebt ze hebben gewoon tijd nodig. En dan kan je wel zeggen van je moet er de eerste drie, vier wedstrijden staan. Zo werkt het gewoon niet. Mag ik even een, een korte switch maken? Want er komt zojuist het nieuws binnen dat Tim Sherwood, dus die interimcoach van Tottenham Hotspur, een contract heeft getekend in Londen tot het einde van het seizoen 2014-2015. Dus dat is dus tot het einde van het. Volgend seizoen. Ja, maar er staat niet bij in welke functie hij dat gaat vervullen. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn, want jij roept dat natuurlijk om dat verhaal. Ik wou ik was er niet klaar in Oké. Sorry. Dat wou ik inderdaad zeggen. We stonden zo lang te wachten, we zijn tot op het bot gemotiveerd, natuurlijk. Maar. Uh, uh, dat kan natuurlijk zijn dat hij uh, als rechterhand van ja. Vergaal. Uh, ja, wat, wat, of dat ze er niet ja. uitgekomen zijn. Maar dat ja, wat misschien. ik ervan begrepen heb, is. Uh, Danny Levy, die is gisteren hier in Nederland. Dat uh, hebben jullie zelfs in beeld gehad. Uh -huh. uh, nou, uh, Danny Levy niet, maar wel Louis Vergaal. Precies. Die daarop reageerde. Ja, nou, De uh, beelden die uh, spraken boekdelen. Maar Daniel Levy die wil graag door met Tim Sherwood. Dus wat moest hij dan doen? Hij moest Tim Sherwood moest hij voor langere tijd vastleggen. Maar hij vindt Tim Sherwood vindt hij te licht. Om volgend jaar alleen in de Premier League. Want Tottenham is een club die gewoon verder wil. Die wil in de Champions League, die wil de FA of uh, de Premier League winnen. Dus die krijgt volgend jaar krijgt iemand boven hem... en dat is Louis Vergaal. Een soort managersfunctie als Ferguson ja, bij... Um, exact. Bij alleen American. Louis vult natuurlijk wel anders in dan Ferguson. Want Ferguson die zat de hele week op kantoor... en die kwam alleen vrijdag naar beneden. En Louis die zit de hele week en op kantoor... en de hele week staat hij op het veld. Kortom, de conclusie die, die jij trekt hij en die, die boven, Ronald boven ook trekt... Hem. het wil nog niet zeggen ja, dat, dat ja. Vergaal niet nee, naar, nee, tot, nee, tot er hem gaat. Nee. Nee, absoluut niet. Een verhaal gaat gewoon op Tottenham. Een van Gaal gaat natuurlijk ook geen vijf jaar naar Tottenham. Die gaat ja. daar voor een kortere periode heen. En uiteindelijk zullen ze daar vanuit, uh, vanuit eigen hè, ja, uh, uh, stal uh, een, een trainer willen opleiden. Ja. Goed, door weer even naar Ajax. Ik heb jou nog helemaal niet gehoord, Rick, over Ajax. Je zit een beetje heen en weer te kijken tussen die twee mannen. Ja, Ajax is natuurlijk niet direct mijn dagelijkse praktijk. Nou, binnenkort wel, want na de winterstop. Ik heb ze een keer gezien dit seizoen en toen werden ze met 4-0 van de mat geveegd. Nou ja, dat was een andere periode voordat ze van Barcelona wonen, onder andere. Dus ja, je moet zeggen dat Ajax gewoon heel erg goed zich heeft hersteld. Uh, ik dacht toen ook inderdaad van uh, waar gaat dit naartoe uh, in Amsterdam? Ja, de kunst is dat ze daar op een of andere manier toch vrij rustig blijven in mijn ogen. Dat daar dan geen paniek of crisis ontstaat inderdaad. En men houdt toch vast aan de eigen lijn. Nou ja, dat is wat je nu in Eindhoven eigenlijk ook ziet. Hè. Men is een nieuwe weg ingeslagen. Allerlei jonge jongens worden ingepast. Ik, ik kom zo uitgebreid op PSV. Hmm? Even nog op Ajax. Ik gooi even Sillers in de groep. Want we hebben natuurlijk ook die, die doelmanwissel gehad. Hè? Ja. Ook iets om niet te ja, vergeten. Maar... Dat, dat is denk ik in Eindhoven ook wel aan het licht gekomen. PSV won die wedstrijd omdat, euh, ja, ja. omdat er gewoon een blunder werd gemaakt door ja. En Dan kom je op 1-0 en dan kun je veel vrije voetballen. En, en Vermeer, die, uh, ja, dat, dat is denk ik wel een belangrijk moment geweest. voor Ik denk, die, ja, ik denk uh, dat, dat men lange zeggen. tijd in, in, in Amsterdam wel overtuigd was... van het feit dat Sillissen wellicht de beste doelman was. Het ging natuurlijk ook voor, vooral om de manier waarop hij meevoetbalde. En ik denk ja. dat Vermeer uh, gezien werd... als een wat betere meevoetballende keeper dan, uh, dan Sillissen. Alleen, uh, ja, het ging op deze manier natuurlijk niet meer. Op een gegeven moment moest je naar... Ja, je kon niet meer om Sillissen heen. En ik moet zeggen, ik, ik heb nog, hou nog steeds mijn hart vast... als hij uh, de bal terugkrijgt. Het duurt allemaal altijd erg lang... Maar uh, ja, hij heeft als, zich als doelman natuurlijk ja. perfect uh, getoond. Ja, dat, maar is, ja, is het ook dat, niet zo dat Vermeer inmiddels die stempel heeft gekregen? Ik was bij IJsselmeervogels Ajax voor de beker. En dan hoor je op de tribune om je, om je heen alleen maar mensen. Elke keer als hij een bal krijgt van... Oh, ik ga hem ja. laten vallen. Ja, of, ja, maar, uh, de, ja. Het is wel heel vervelend voor die jongen. Ja, maar die ja, stempel maar heeft hij zelf gekregen. een beetje aan meegewerkt. Wat Rik zegt bij die wedstrijd bij PSV. Dan voelde je gewoon iedere, iedere moment van... Oh, als hij in de buurt komt. Wat jij dan bij IJsselmeervogels, dat was toen ook. Maar het, het is wel wat Ronald zegt. De basis van een keeper is ballen tegenhouden. Ja, ja, en dat deed ja. hij niet meer. He, hij voetbalt wel goed mee, maar hij hield geen ballen meer tegen. En ja, dat deed Sillissen wel. En dat heeft hij vorig jaar natuurlijk ook gedaan. En zijn, zijn ontwikkeling richting het Nederlands zelf, dus natuurlijk ook niet voor niets. He, die jongen zat er al aan te komen. Alleen ja, die heeft de hele tijd een uh, gekooide tijger was het eigenlijk. Ja. Twee jaar op de bank gezeten. Ja. Je hebt het bij PSV ook gezien met Titon en, en Waterman. Vorig jaar moest Boy Waterman moest zo nodig in het elftal. Omdat hij zo lekker kon meevoetballen. Nou ja, een keeper moet gewoon punten pakken. En ja, natuurlijk is het fijn als je mee kunt voetballen. Je moet een soort combinatie hebben van beide. Ja. En in mijn ogen is Jeroen Zoet wat dat betreft. Een uitstekende keeper. Die, die ja. beheerst eigenlijk alle facetten goed. Is het niet ook zo dat, um, omdat het bij Ajax wat minder ging draaien... Uh, kwam dat voetballend vermogen van vermeerder natuurlijk ook uh, wat minder uit. Ja, nou, daarna kregen ze veldman dat, bijvoorbeeld. Ja. ja, met veldman. dan kan iedere keeper uh, die kan uh, leuk keepen. Want ja, dat is gewoon een topverdediger is dat in de opbouw. Dus je hoeft de opbouw hoef je niet te doen, want dat doet hij wel voor je. Dus dat was voor Sillissen natuurlijk ook een uh, geluk bij een ongeluk. Ja, voor Ik kreeg een opbouwblind er ook bij, natuurlijk. Die Blind, die, die, in, op die middenveld ook, die, die ook al ja. aanspeelbaar was en ook ja. naar voren dacht. Ja. Dus het ja, werd inderdaad wel, wel, wel wat assen. makkelijker. Ook. Ja. Ja. Ja. Tot slot, en dan gaan we Ajax afronden. Uh, de afgelopen jaren moest Ajax in de tweede seizoenshelft juist een achterstand goed maken. Ja, de tweede, meer, tweede, tweede seizoenshelft ja. was juist vaak beter dan de eerste. Ja. Wat, wat verwachten jullie wat er gaat gebeuren bij Ajax in de tweede seizoen? Nou, in, die, in die eerste of in die tweede seizoenhelft waar we over spreken, toen waren ze eigenlijk altijd direct in de eerste ronde van de Europa League. na de winter waren ze uitgeschakeld. Dus hadden ze alle tijd om zich te concentreren op die competitie. Nu, Cruijff heeft ook gezegd. Ja, we hebben nu een bepaalde status, je wint van uh, Milan of van uh, Barcelona. Dus we moeten sowieso twee rondes verder komen. Dus hier heb je hebt al vier wedstrijden extra. Dat moet te halen zijn. Hè. Je hebt, ik geloof Basel, nou, die heb je dan daarna. Dus ja hoe ze daarmee omgaan. Want dan is het natuurlijk wel weer in deze jong elftal. Hè. Kunnen ja. ze met die druk uh, omgaan. En met de vele extra wedstrijden die je krijgt. Dus ik ben benieuwd hoe, dat, uh, hoe zich dat ontwikkelt. Want ik denk dat daar het grootste gevaar is. Een van de nadelen van die Europa League zijn die donderdagavonden. Dat, dat... Ja. Vroeger was het gewoon woensdag UEFA uh, woensdag Cup. En die donderdagavonden, ja, dat, dat heb ik de afgelopen jaren bij PSV ook heel veel gezien. Dat je ontzettend veel punten inlevert in het weekend na zo'n zo donderdagavond. Het reizen. Dat het dat heel uh, dicht op zit. Ja, ja, het is het reizen ja. inderdaad. En ja, Je, ja, je, ja, hebt, je ja. hebt eigenlijk nog maar één training om dan... Uh, je kunt maar één tactische training nog doen om ja. zijn wedstrijd voor te bereiden. En, ja, vaak zie je dat de spelers ook gewoon vermoeid zijn. Ja. Ajax is voetballend wel wat verder uh, dan, uh, dan de voorgaande jaren. Ja. Dat zou ook nog wel een pre kunnen zijn voor die tweede helft van het seizoen. Eén ding valt me nog wel op. He. Het beleid is, we kiezen de nummer 1 tweede. Zoals Valentijn dat net zei, het nieuwe beleid bij Ajax. In dat kader kan ik de aankoop van de Hoorden niet plaatsen. Want, uh, van? Van, de van? Van de Hoorden. Van ja. de Hoorden. Als je ja. toch weet, dat, dat uiteindelijk komt dat niet uit het niks, al deze jongens. Dus nee. je wist wat eraan zat te komen. En dan denk ik, ja. ja, dat, ja. Maar Veldman een... heeft hij altijd al naar voren geschoven. Dat was altijd zijn eerste keuze. En daarachter wilde hij iemand, omdat... De wereld wegging. Ja. En ja, er zijn van de Horen, ja, op dit moment is dat natuurlijk geen gelukkige keuze geweest. Het dus zou ook heel heel geen hamerstuk geld... geweest zijn, denk ik, binnen dat technisch hart, of wel? Ja, tot, volgens tot mij wel. Okay. Volgens mij is het wel een hamerstuk geweest. Okay. Van uh, ja, we moeten iemand hebben. Nou ja, van de Horen, die uh, doet het aardig bij Utrecht. Ja. Ja. Dus, dus die, uh, ja. Ja. tik je op je vingers ja. met die hamer. Uh, 4 miljoen <laughs> euro. Ajax Vitesse, uh, het verschil is zes uh, doelpunten. Uh, ja, het zag er toch lange tijd naar uit dat Vitesse winterkampioen zou worden. Uh, zijn ze dus niet? Voor wat het waard is, natuurlijk. M moeten we Vitesse serieus nemen als zijn de titelkandidaat? Ja, Rick? natuurlijk. Ik bedoel, uh... <lacht> Waarom? Ja, ik, ik roep alleen maar de wedstrijd tegen, tegen PSV uh, in herinnering. Uh, als je daar met 2-6 kunt winnen op die manier. Ja, Vitesse is gewoon een hele gevaarlijke outsider, denk ik, voor de titel. Ja, Va nou ja, ik ben uh, niet zo. Ik was ook heel optimistisch, maar ik zie hoe ze het nu doen zonder uh, Havenaar. Hè? Hè, twee wedstrijden. Nou, je ligt de, uit de beker en je wint niet bij uh, Herakles. Het is nog een hele lastige spits. Ze zijn hem kwijt in het begin van januari ook nog. Ja, en er zit niets achter dus. Er zitten geen spitsen achter. En ik vraag me af of er nog spitsen komen. Want iedereen roept nu van ja, die gaan nog halen. Maar uh, Financial Fairplay staat het gewoon niet toe dat zij spelers kopen. Dat één. Dus moet je transfervrije spelers... Nou, die zijn er normaal gesproken in de winter niet. Transfervrije spelers. Dus moet je spelers gaan huren. Nou, dat is ook al heel moeilijk. Dus, maar zij hebben een versterking nodig... want die selectie is veel te smal om uh, kampioen te worden. Anders. Misschien Doste, Doste bij huren? Uh, ja, maar die kost veel te veel geld, joh. In Duitsland ja, betalen ze zoveel. Het. Hetzelfde met Luc de Jong en PSV. Ja, het ja, kost gewoon een wel. hele hoop geld uh, om die jongens op de loonlijst te. Ja, hij zal een deel van zijn salaris moeten overnemen. Ja. En, en, en wat dat betreft moet je hopen dat er uh, vanuit de bevriendenclubs nog wat ja. komt. Maar ja, dorst, waarom, waarom zullen ze hem laten gaan in Duitsland? Iedere keer als hij invalt, scoort hij. Ben je toch gek als je hem spelen laat gaan? Ja, misschien wil hij wel weg. Dat kan natuurlijk ook nog... Ja, ja maar dan wil hij misschien wel ergens anders <laughs> naartoe. Dat, he, dat, dat, die ja, ja. jongens hebben natuurlijk ook een stap gemaakt. Ja. Ik moet ik zeggen, dat ik, ik deel de mening wel van Van van. Het einde. Ik was heel erg onder de indruk van, van Vitesse. Maar dat kwam ook omdat ze eigenlijk nu zo leuk en aanvallend spelen. Ja. Speelwijze van Peter Bos uh, hebben opgepakt. En die, die predikt nou eenmaal aanvallend voetbal. Maar het is ook wel... Het is, het is, het is kwetsbaar. Het is aanvallend goed, maar ja. het is verdedigend vaak wel wat kwetsbaarder. Ja. En je hebt ook wel gezien dat ze lange tijd nodig hebben gehad om eigenlijk een wat gedurfdere manier van voetballen ja. te hanteren. Want die cassia wil natuurlijk eigenlijk het liefst rond zijn ja, eigen stadsgebied ja, ja, spelen. Ja, ja. En die speelt dus nu heel met veel in uitwedstrijden. Ajax, PSV, eh, waar allemaal wel. uitwedstrijden. Ja. ja, dan hebben de Jeetjes ruimte. Ja. En goed voetballen kunnen ze natuurlijk, maar... Ja. Nou, ik denk dat het een smalle selectie gaat ja De eerste elf zijn goed genoeg, maar Havenaar is nu al weg. Daar staat ja. helemaal niks achter. En je moet er toch niet aan denken dat er dadelijk centraal achterin iets gebeurt... waardoor je met Van der Struik wellicht daar moet gaan spelen. Want die ja, bedoel dat is een cultheld aan het worden in Arnhem... maar dat is niet het niveau waar je kampioen mee wordt, denk ik. Maar goed, zij hebben ook geen Europese verplichtingen natuurlijk. Vitesse dus. Nee, daar zijn er in Nederland nog ah, maar heel ja. weinig van. Ja. <laughs> maar ja. maar een factor, ik. Nee, ja. dat, is dus waar, dat is waar. We is waar. praten in langs de lijn over de eerste competitiehft uh, van de eredivisie die erop zit. We doen dat met um, Ronald van, van de Geer van NOS, PSV Watch, Rick Elverink en Telegraafjournalist Valentijn Driessen. Um, we, we hebben het over Vitesse. Zitten kijken naar Arsenal Chelsea op een scherm achter ons, 0-0 kwartier nog te spelen, is. Um, Vitesse is inmiddels meer dan alleen maar een uh, stelletje uh, Chelsea-huurlingen. Of, of is er eigenlijk wat dat betreft niks ja. veranderd? Nou, het zijn eigenlijk geen Chelsea-huurlingen. Die zitten allemaal op de bank of op de tribune. Ik weet niet waar ze allemaal uithangen. Ja, maar, maar dat het... beeld was er wel. Ja, dat, dat ja. beeld. Ja, als je natuurlijk acht man van Chelsea in je selectie hebt, dan ontstaat dat beeld. Maar in het veld zie je het bijna niet terug. Het zijn uh, Atsu en uh, Van Aanholt. En Piazzon zijn er eigenlijk maar drie. En Van Aanholt speelt er nu al twee, voor het tweede jaar. Dus uh, dat, dat valt eigenlijk best mee. En uh, ja, dat zeggen ook uh, geen Nederlanders. Ik geloof dat ze zeven Nederlanders onder contact hebben staan. Dus, uh, dus de ja, beeldvorming is een, beeldvorming beeldvorming een is geweest. beetje scheef. Nou, de ja. beeldvorming heeft een beetje aan Jordania gehangen. En aan het poenerige en aan die samenwerking met Chelsea. Die natuurlijk ook wel wat afgunst wellicht opriep. Ja. Maar inderdaad, de jongens van Chelsea zoals Hutchinson. Ik hoorde zijn naam voor het eerst in het, in het, beker, uh, het bekertreffen ja. van de week. Die viel voor het eerst in. Dat soort jongens hebben ze nog wel. Maar voor de rest is het toch gewoon een hele volwassen eredivisieploeg. Met, ja. met Van der Heijden, met Cassia, met uh, wie hebben we nog meer? Nou, Veinovic die heeft meegenomen. Ja. Nee, dat is gewoon een eredivisieploeg. Maar is het dan goed dat een clubman als Bert Roetert... die positie van Merop Jordania heeft overgenomen... als voorzitter van de Raad van Commissarissen... ook qua uitstraling naar buiten? Rick, kijk Ja, het gekke aan. is dat zo'n ploeg... <laughs> wat is het, 15, 16.000 toeschouwers per wedstrijd trekt. Hè? Dat is gewoon minder dan, dan vorig jaar. Dus dat zijn wel dingen die daar misschien aan kunnen bijdragen. Dus het is eigenlijk jammer, want... ja, het is merkwaardig natuurlijk dat een kampioensformatie... gewoon minder publiek trekt dan de afgelopen jaren. Dat is heel vreemd. Maar klopt het wel eigenlijk qua publiek? Want ik hoorde laatst iemand zeggen die veel ja. bij Vitesse komt. Die zegt nou, nou, maar je ziet toch de Per week komen er gewoon ik weet niet hoeveel mensen bij. Ja, dus, uh, ja, ja, ja je maar, ziet maar, toch wel veel lege plekken. Is ja. Maar ja, het, is het, het is wel ook. een harde kern. Hè. Ook toen ze derde van onderen stonden, zaten er ook 15.000, 16 16.000 in het Gelderdoon. Dus wat dat betreft zijn ze wel trouw. Alleen ja, nieuwe supporters trekken, ja, dat, uh, dat schijnt heel moeilijk te zijn. Of is heel moeilijk. Hoe kijken jullie tegen Twente aan? een beetje het idee dat er een sluipschutter is... Ja. die een beetje op de achtergrond en op het moment dat het moet toe gaat Ik moet slaan. eerlijk zeggen dat ik wel onder de indruk ben van, van Twente. Zeker ja. aan het begin van het seizoen waren zij eigenlijk de eerste... die het een beetje op de rit hadden. Later wel weer zijn weggezakt. Maar volgens mij klopt het nu inmiddels wel weer bij, bij Twente. Alleen hetzelfde probleem wat er misschien ook bij Ajax is geweest. Het scoort allemaal wat lastig... Ja. Maar, maar ik, vind, uh, ik vind Twente eigenlijk een, een hele aardige... en die hebben wel een brede selectie. Hè? Die, die hebben eigenlijk op elke positie zijn ze wel dubbel bezet. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik vind, ik vind Twente wel een, uh, wel een serieuze titelkandidaat. Valentijn, is het ook niet ja. ontzettend knap hoe ze de rust daar weten te bewaren? Ja, als je maar prestaties, dan, dan hou je de rust natuurlijk. En Het verwachtingspatroon is natuurlijk wel wat bijgesteld. Er zijn een aantal jongens weggegaan. Nou, er kwamen jongens uit de eerste divisie die het goed doen. Hè? Promes en de keeper. Die ze hebben. Dus uh, het verwachtingspatroon ligt een stuk lager. Dat hebben ze wel goed gemanaged. Maar ik ben niet zo onder de indruk van uh, FC Twente van het spel. Ik vind het vrij steriel. Heb, toevallig heb ik ze gezien tegen RKC. Nou, ja, dan moeten ze uit en moeten ze het spel maken. Uh, ook in een uitwedstrijd. Ja, daar valt het mij allemaal niet mee. Het iets begon geweldig. Maar ja, hij komt nu een beetje terug, maar zie je eigenlijk ook niet. Dus uh, ja, ik ben niet zo onder de indruk van, uh, van Twente. Individueel, als je de spelers ziet, wel. Maar als team, het, het is wel een echte Alfred Schreuder, uh, Bet marwijk team. Uh, degelijk, uh, maar niet echt spectaculair. Nee. Ik word er niet echt warm aan. Nou, Rick, je kijkt heel bedenkelijk nu. Nou, Twente blijft denk ik wel lang meedoen. Uh, die, uh, die hangen er nu ook gewoon aan. En volgens mij blijven ze gewoon heel lang tot het laatste toe uh, meedoen. Of ze kampioen worden, dat weet ik niet. Maar uh, het is gewoon zeker een kandidaat. Kan mee het is allemaal een beetje rustiger geworden, hè, rond uh, rond Twente. Ook de voorzitter laat zich toch ook een stuk minder zien tegenwoordig. Was ja, geen sportforum afgelopen zaterdag. Dat is ja. waar. Nou, maar dat is dan een. De, de maanden daarvoor uh. heb ik geen, geen mediaoptreden gezien. Het is allemaal wat. Oh, wat wij, uh, rond wat de overname hè? van van die blanke Ja, scenario. maar heeft hij zich ook niet heel nadrukkelijk gemeld? Ja. Ik vind het, het is, ja. wat, is, is wat, wat, wat, wat relaxter. Maar dat heeft ook met het verwachtingspatroon te maken. Als je had het je het dat jaar graag gezien dan? Nee hoor, nee, ik vind het prima. Dit ja, valt mij dit hij prima. Maar, doet flink in de maar hij bus, maakt wel uh, uh, uh, hij, hij, leuk. Als hij, als, hij, als hij een beetje boos is en ja. een beetje, een ja. beetje Calimero. Dan, dan is hij wel op zijn leukst. Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen. Nou, misschien heb ik het allemaal wel een, heel, een beetje gemist. Ja. Ja. Nou, wat, wat, ook, wat ook wel raar is dat uh, de CBV zeg maar die uh, coaches, betaald voetbal, coaches ja. betaald voetbal die accepteren ook dat Alfred Scheuden die rol he, die, die, die zijn aan het blazen en nog wat en Joop die heeft, die heeft dat ook goed getackeld die heeft gewoon gezegd nou wij gaan gewoon door en dan zie je dat het eigenlijk allemaal een papieren tijger is KNVB grijpt niet in maar die CBV die grijpt ook niet in en kijk en dat, dat vind ik wel raar he. dat is een belangrijke organisatie voor de trainers maar die stellen het belang van één trainer boven het belang van 20, 30 andere trainers. Dus uh, ik vind dat, dat heeft Joop ook wel goed getackeld En uh, ja, wat dat, daar had ook wel meer vuurwerk in gezeten. beetje bluffen misschien wel. Ja. Uh, in Rotterdam uh, uh, hebben ze een beetje, tenminste heb ik een beetje het idee dat ze in paniek raken als Pelle niet meedoet. Is die zo belangrijk inderdaad voor het team? Ja, joh, de... Ronald, je komt er veel. Dat heb je uiteindelijk heel goed kunnen zien toen hij geschorst was. Ik denk dat, dat Feyenoord, uh, nou, er wat, wat hele kleine nuanceverschillen zijn... maar eigenlijk maar één spelletje goed beheerst... en dat is het spelletje met pellen. En dat zie je op het moment dat hij geschorst is... en er met Armenteros gespeeld gaat worden... waardoor er anders gevoetbald moet worden. Ja, ja dan wordt het lastig. Dan zie je iedereen naar elkaar kijken... en weten ze het eigenlijk niet. Dan komt er een soort surrogaatpellen in de spits... met die op met die ja. tevreden... waardoor iedereen weer kan doen wat hij altijd doet. En uiteindelijk heeft Feyenoord dat wel de overwinning nog bij Kambuur opgeleverd... en is de schade daardoor beperkt gebleven. Maar het geeft wel aan dat, hoewel Koeman zegt... we willen graag anders spelen en we hebben wel een plan B... Maar Uiteindelijk is plan A en subplan A het enige wat Feyenoord beheerst. En dat is misschien wel gevaarlijk. Ja. Ja, plan alles B is, alles ja. draait ja. Rond, rond pellen volgens mij bij Feyenoord. Inderdaad, dat zie je heel duidelijk. Je ontketen zoveel fysiek geweld in, in het strafschopgebied van, van de tegenstander. En die man is ook een dusdanige uitstraling. Uh, ja, dat, uh, Feyenoord met of zonder pellen. Dat is wel even een verschilletje. Ja, het ja. prettig is wel natuurlijk dat nu die Boetsjes, dat is zo'n zo, zo, zo dribbelaatje... die kan nog eens een keer... Ja, uit, uit niets. Hè? Als, als ja. Pelle een keer vastzit... zou je nog kunnen denken, nou ja, uit niets kan hij iets maken. En dat is natuurlijk wel een hele welkome aanvulling ja. nu... Voor het, uh, voor het spel van, uh, van Feyenoord. Ja, is, is, Pelle, is Pelle het... was er bijvoorbeeld wel bij tegen RKC. Die wedstrijd verloren ze. Dus had zat op de bank. Dat was een onbegrijpelijke wissel van Koeman. Uh, daarna is Boetius gewoon teruggekeerd in het team. Ja, daarna zijn ze alleen maar gaan winnen. En bij, bij alle beslissende acties is Boetius betrokken. Ja. En niet Pelle. Dus uh, ze zijn wel afhankelijk van pellen. Ik zie ook wel van op het moment dat pellen er niet is, dat er druk groot wordt op de rest. Maar ik vind de, de laatste weken dat eigenlijk Boetius het verschil maakt veel meer dan pellen. Hmm. Maar ja, pellen houden ook voor wel de mensen bezig. Die houden ze bezig. Ja. Maar is het ja. ook niet zo in de eerste helft van het seizoen geweest dat je uh, dat, dat misschien heel snel volwassen is geworden? Want ze hebben natuurlijk een periode ja, gehad dat het ze... helemaal niet goed ging. En dan hebben ze zich toch aardig doorheen weten te, te werken. Kijk waar ze nu staan. Feyenoord heeft gewoon fysiek ook heel sterke ploeg. Uh, jongens, ook uh, Jan Maat bijvoorbeeld. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik echt hele volwassen vind ik in de divisie spelers. Nou ja, die, uh, die kunnen wel tegen een stootje hoor. Ja, ja maar Feyenoord, uh, snel volwassen. Maar het was een hele volwassen ploeg. Want die ploeg is al bijna drie jaar bij elkaar. He. Er zitten een aantal ja. ervaren spelers bij. Gemiddelde leeftijd is ik, ik meen 24,8. Dat is ook de derde... Uh, hoogste leeftijd van de eredivisie. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook een, een behoorlijke. Uh, nou, dan laat ik de vraag dan anders stellen. Volwassen misschien. Want zie maar eens, met zo'n dip. Om uh, met zo'n ja, dip, dip was goed was te ook kunnen hebben. Ajax en 20. Ze speelden toen ook tegen Ajax en 20. Die eerste drie wedstrijden. Nou, PEC, dat was natuurlijk daaruit. Daar begonnen ze daar verloren ze. Dat had niemand verwacht. PEC had toen een hele goede periode. Maar daarna heb je 20 thuis. Nou, die, he, die gaan lekker achteruit in de counter. Nou, prima, lekker. En, uh, en daarna in de arena ja, daar hebben ze het, uh, bij definitie hebben ze het moeilijk dus ja, na die verliespartij bij Peck was het natuurlijk niet zo raar om te veronderstellen dat ze meer nee. zouden gaan verliezen Ja, het, het probleem was wel dat ze ik denk dat, kijk vorig jaar ging het natuurlijk aan het einde van het seizoen enigszins mis met al die jongens ja. En, en aan het begin van dit seizoen werd er wel een heel duidelijk verwachtingspatroon neergelegd. En er werd ook natuurlijk gezegd door iedereen, uh, Feyenoord heeft vijf internationals achterin. Dan ja. nou moet je dat wat nuanceren, want dat vakantietripje van Nederland maakte hem nog geen international. Nee. En eigenlijk is Matthijs de enige international. Maar je zag met name aan de vrij dat voor het eerst met een serieus verwachtingspatroon te worden geconfronteerd... Dat deed wel. Ja, dat was wel ja. lastig. Ja. En dan krijg je natuurlijk nog wel meer jongetjes in de, de eredivisie mee te maken. Ik bedoel, hè, met Veldman bijvoorbeeld bij ja. Ajax. Die zal ook zijn probleempjes nog wel krijgen. En, en het is heel logisch, als jij talent hebt, bagage hebt... dat uiteindelijk het moment komt dat je een keer over een tegenslag heen komt. En ja. dat, ja, dat, ja, dat is fijn dat je meegemaakt. Uh, en dat maakt Klaasie. Ajax eigenlijk elk jaar ja. mee. Klaasje is ook uit zo'n dip gekomen. Filena ja. nou, moet nu uit een dip komen. Boegis, die kwam natuurlijk terug van de blessure... Dus ja, er zit wel groei in. Dat geloof ja. ik ook wel. Ik zie Rick denken: gaan we nog over PSV hebben? Het uh... ja, laatste ja, ja, ja, ja. over. Waar, ja. waar wil je beginnen? Zeg maar. <laughs> tot zover deze editie. Van ik, Ech, ik, het even, ik vind PSV eigenlijk <laughs> niet vermelden. Gisteren hebben Nummer 7 van Nederland. Nee, maar goed, laten we eerlijk zijn. Ze hebben een behoorlijk diep dal erheen gegaan. Dikke winst tegen Utrecht vorige week lijken ze een beetje op te krabbelen. Concu had dan ook best liever even doorgespeeld. Nee, ik ben niet toe aan de winterstop, maar ik, ik, ik, het is wel lekker om even een, uh, een dag of negentien uit te zoomen. Om, om ook een normaal in de dagelijkse ritme, ben je alleen maar met, het, met de ontwikkeling van het elfte, de training, alles bezig. En dan alles uh, een beetje evalueren van afstandje, dat, dat is soms wel eens goed. En dan uh, gewoon weer fris beginnen in, uh, in januari. Maar als we nou nog een wedstrijd hadden moeten spelen, was ook geen enkel probleem geweest. hoor. Ja, Rick Elverink uh, van Eindhoven Dagblad, PSV-watcher uh, zeg ik er even bij. Gaat het goed komen juist in de winterstop of hadden ze liever doorgevoerd? Wat, wat ik denk, denk dat ze blij zijn dat het winterstop is. Ja, zoals jij ja, al zegt, even we... uitzoomen. En, uh... Ik denk dat ze zelfs heel erg blij zijn. Ja, ja. waarom? Nee, natuurlijk. Ik bedoel, uh, dit, dit jaar is voor PSV een enorme teleurstelling geworden. Daar moet je niet omheen draaien. 2013 is in alle opzichten mislukt, sportief. Uh, PSV heeft geen enkele prijs gepakt. Uh, vol ingezet op het kampioenschap in het uh, in, uh, de eerste, uh, de eerste deel van het jaar. Nou, dat is, dat is mislukt. Uh, met Van Bommel en Advocaat moest het allemaal gaan gebeuren. Maar uh, ja, helaas uh, zat het er niet in. Ja, dan, dan maak je een nieuwe start met, uh, met jonge jongens. En uh, ja, PSV voor 40 miljoen verkocht. En ook daar zijn een aantal, is een aantal belangrijke weeffouten toch gemaakt. En, en cruciaal is denk ik ook wel geweest... Uh, dat, dat Cocu te lang heeft vastgehouden aan uh, Toifonen en maar samen. Dat is wel een, echt een inschattingsfout geweest in mijn ogen. Bovendien heeft, heeft Cocu ook te lang gewisseld van Spits... Hij heeft niet gekozen voor Metafs of Locaria. Hij heeft niet gekozen voor Brunet en Arias. Dat, dat, dat liet hij toch een beetje te lang allemaal sudderen. En dat kan wel bij een A1. Dat kan wel in een jeugdhelftal. Dan kun je al wat makkelijker dingen veranderen. Maar dat kan niet op dit niveau. Waarom niet? Nou ja, ja, jongens, hè, de, de, de, de verschillen zijn zo ontzettend klein in de Eredivisie. Een ploeg als Pek kan in Eindhoven ook zomaar winnen. Dus je zult gewoon ja, de automatisme moeten kweken. En, en een team moet gewoon op elkaar ingespeeld raken. Nou, dat is wel de fout, denk ik, die CoQ op een gegeven moment gemaakt heeft. Maar die heeft hij daarna wel hersteld. En die heeft hij ook met een overigens hersteld. Maar die speelt ook geen minuut meer. Waarom ja. Nou ja, ik, ik denk dat de naam Toyfone valt. Ik denk dat dat zijn grootste fout is. Daarmee heeft hij ook zijn geloofwaardigheid in de kleedkamer wel een beetje verloren natuurlijk. Als je ziet welke grote broeken er zijn aangetrokken aan het begin van het seizoen over de rol van Toyfone. Hè. Hij moest bijtekenen wat anders. En uiteindelijk uh, is hij gewoon weer in het elftal. Hij is opzichtig dissonant. Hij houdt natuurlijk ook nog eens een keer Maher uit het elftal... die uh, vriendjes om zich heen verzamelt, want zo werkt het. En, en ja, ik, ik heb het idee dat dat eigenlijk de grootste, het grootste stuk vergif... in de selectie is geweest. En dat heeft CoQ ook wel uh, uh, ja, gewoon ook zijn positie uh, aangetast voor een groot deel. En daarbij denk ik dat dat ja, dat is een beginnersfout, wellicht. En, en ja, ik, ik, ik ben nog niet zo onder de indruk, moet ik je eerlijk zeggen, van, van de trainer Cocu. Um, ik denk nou, dat... ik, vind, ik vind dat de directie ook daar uh, een andere keuze in moet, maar had moeten maken. Ik denk dat de directie Philip Cocu ook een beetje het laten stuk lopen op het dossier Toyvonen. Cocu had gewoon met de vuist op tafel moeten slaan ja. en te zeggen: Ik wil die man niet meer uh, in mijn selectie hebben. En dat, dat had hij op een gegeven moment moeten doen in oktober, de, ja. voor de eerste interlandperiode. Uh, toen had, wilde hij die op een gegeven moment nog steeds niet bijtekenen. Nou, dan moet je op een gegeven moment denk ik hard zijn. En dat is wat ze bij Ajax de afgelopen jaren wel goed hebben gedaan. Uh, en dat is, dat is wel een belangrijke fout geweest. Aan de andere kant, ik snap dat wel op een gegeven moment raakt. Wijnaldum raakt geblesseerd. Uh, Park is dan op een gegeven moment weg. Uh, nou ja, dan sta je dus voor de keuze om op een gegeven moment... bijvoorbeeld een, een jonge jongen als Peter van Ooyen, Thomas Horsten op te stellen. Mm. Uh, uh, of je gaat uh, Toyfonen erin gooien. Nou, ik denk wel, de voetbalwereld is ook wel zo opportunistisch als Cocu Toyvon ernaast had gezet... en ook deze seizoenshelft had gedraaid... hadden de mensen ook lopen drammen van... ja, je had Toyvon erin moeten zetten. En zo opportunistisch is het ook alweer. Maar achteraf gezien, ik denk wel... Ja, of het een stuk vergif is, dat vind ik, vind ik erg hard gesteld. Ik denk wel degelijk dat dit soort dingen ook in de kleedkamer uh, doordruppelen. Uh, door dat, is, dat is ook wel gebeurd. Hm. Maar ja... Er is, er is veel voor te zeggen om, uh, om ja, dat, dat CoQ inderdaad een ja. beginnisfout te nou ja, Misschien een stuk vergif, misschien iets, inderdaad iets, uh, iets te sterk uitgedrukt. Maar er zijn wel eens wedstrijden dat ik naar PSV zat te kijken. En ik zag hem lopen en alibi dekken en alibi uh, omschakelen ja. en weet ik maar het allemaal. daarbij club bij... Dat ik denk, nou, kom op man. Ik, nee, dat, dat... ik heb er ook met Guus Hedding daarna wel eens over gesproken. Die, die was een keer op de hergang. en die zei ook... Ja, PSV moet in dit soort dingen gewoon ferm zijn. Hè. Je, moet, je moet als club laten voelen dat je, dat je de macht in handen hebt. Jij bent de basisclub. Dat, dat heb ik eigenlijk niet echt gevoeld in het dossier Toy je, wat, Ja, Wat mij ook opviel, die eerste wedstrijden waren natuurlijk briljant. Zult waardig Waardigen, ACM, ja, die, die, die waren ook niet stond... zo goed. Nee, die maar die er, stond waren... even, er stond even geen maat meer op. En uiteindelijk, hè, iedereen op de schouders. En ik denk ook dat dat misschien wel funest is geweest voor het voortproces. Omdat ja. nou eenmaal met onze jonge vriendjes ja. die er zijn. en daar zijn we het... als media misschien en, en ook als buitenwereld... zijn we daar wel eens goed in. Hè? Nu Riedewald die scoort twee keer, wordt op een voetstuk gezet. Nou ja, die jongens die, die krijgen allemaal een terugslag. Bakker ja. heeft het ook meegemaakt bij PSV. Nou, jongens een 17 jaar. Brede discussie in België ja, geweest. Er ja. Word, ja, maar... wordt goed, niet meer over gesproken. Baccarie wordt nu in een keer uh, met de grond gelijk gemaakt. Die jongens zou niet meer kunnen voetballen. Ja, dat is natuurlijk onzin. Uh, jongens 17 jaar, die kan dit gewoon nog niet aan. Twintig wedstrijden in een seizoenshelft. dus Dat is heel logisch. Uh, ja, even, is even, terug, even terug naar PSV. Want uh, hoe vind je dat? Uh, de, de, we hadden het over Twente, waar het zo lekker rustig is. De prestaties zijn er ook beter. Maar hoe denk je dat? Hoe vind je dat PSV dit heeft gehandeld deze hele periode? Nou, ik vind PSV een topclub. En ik vind Twente, uh, vind ik toch, ja, met alle respect... Dat vind ik een club die... die hè, als ze, daar kunnen ze derde, vierde worden. En dan is het, is het toch wat minder gezeurd. PSV moet om het kampioenschap meespelen. Uh, en, en als dat niet gebeurt, ja, dan is er reuring en is het trammelant. En ja, met name... Uh, nou ja, goed, maar dan kom je toch weer terug op het, op het dossier Toy daar hebben ze niet goed gecommuniceerd. Dat heeft Marcel Brands, technisch manager, ook wel toegegeven. Plus, die staat er ook verantwoordelijk voor. Ja, He, hij is, was van vind, door, hij dat is er ik vind ik vind dat hij geen het lijntje lijntje uh, door eh uh, Minorella de zaak vanwege ja, nee, van dat, dat kan ook niet. En nog steeds eigenlijk. Ik ja, vind dat hij, hij alleen nu, nu, nu heeft gekookuur gewoon een streep getrokken ja. en die stelt er niet meer op. Ja. Maar het contract is nog steeds niet verlengd. En we weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren. Nou, dat ben ik dan dus. wel met je eens Valentijn, want, want er kwam drie weken geleden kwam er een, een, een verhaal. En ik zei al tegen Tini Sanders, is dit nou niet gewoon een verhaal om iets te sussen? Want ik zie volgens mij is die hele afspraak is flinterdun. Je hebt een mondelinge afspraak. Nou ja goed, en bij PSV is wel eens vaker iets misgegaan... met de mondelingenafspraak. Ja. Ik kan me nog een dossier Labiat herinneren... La ja. die, uh, die eruit vloog uh, naar Sporting uh, Portugal zonder transfers Om, ja. ja, dat kan ja. niet. Maar ik vind ook, als je het bij PSV wat breder trekt... ze zijn al een aantal jaren geen kampioen. Nou, Brands die heeft een flinke portemonnee getrokken... om kampioen te worden. Nu al drie jaar achter elkaar. Er zijn met diverse visies. De visie advocaat van Bommel. De ervaren visie. De, nu deze hele jeugdige visie. En het is het allemaal niet. Ik, ja, en Philip Cocu, de aanstelling van Cocu... kan ik heel goed billiken, maar geeft die jongen wel de ruimte. Want hij wilde graag Adrie Koster of Jan Wouters naast zich. Nee, daar was geen ruimte voor, want... Van der Weerde was zijn eerste man. Dat was ook direct de afspraak. Van de Weerde-Cocu. En... De leiding wilde Faber ertussen schuiven. Ja, dan heb je drie onervaren trainers bij elkaar. Ja, maar ik vraag me wel eens dan... af of Marcel Brands wel, wel de basis bij PSV. Ja, ik denk wel, hij heeft wel een stem. Maar ik denk dat Tini Sanders uiteindelijk toch de, uiteindelijk de grote man is. En, en de raad van commissarissen niet te vergeten met Peter Swinkels. Ja. Ja, nou, van de, van de buitenwachten denk je, of de van buitenaf bekeken denk je... er is een, een trojka tussen Sanders, Brands en Swinkels. En die houden elkaar de hand bovenhoofd. Die, die zijn nu ook tot elkaar ja. veroordeeld. He, want als, als de een hem laat glippen, ja, dan vallen de anderen ook. Dus uh, ja, ik vind het geen zuivere ja, situatie. Anders, op de... anders kun je als directeur ook niet uitspraken doen over... Uh, nou, dan moeten we maar uh, dat Europees voetbal niet zeg meer spelen niet. En, en dat ja, soort niet. dingen. Maar goed, dat heeft hij niet zo bedoeld. Ja, dat heeft hij niet zo bedoeld. Maar dat moet niet goed worden. Er moet toezicht op zijn. En een normale raad van commissarissen roept zo'n directeur dan op het markt. Nee, maar dat is gewoon een fout. Hij had dat nooit mogen roepen. Maar dat is ook iets bij PSV. In mijn ogen ontbreekt daar ook gewoon een goede... Communicatiestrategie. Ik heb met die man een dag daarna uh, een uur gezeten, en uh, ja, goed. Ik snap heus wel: in zijn hart wil hij ook kampioen worden. Ja. Maar hij heeft in, in een vlaag van verstandsverbijstering blijkbaar gezegd van. Uh, PSV hoeft geen Europees voetbal te halen. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Ja, nou ja, PSV hij is, die heeft die twee, keer, het is twee misschien... keer in de maand, Rick. Want uh, ja. even daarvoor was dat rapport van Van der Hoge Band. Ja. En daar raak je <laughs> ook totaal van in paniek. Ja. Nou, ik heb het gelezen, ik, moet, ik ben er niet van onder de indruk. Ik ja, zou je de directeur belabbers. ook niet van onder de indruk zijn? Maar de manier waarop met dat rapport ook is omgegaan... Ja. dramatische communicatie, ja. dat kan niet. En, uh, dat maar ja, ben echt je onder... dan berekend voor je, voor je taak? He? Financieel heeft hij het geweldig gedaan hoor. Want hij heeft de club ja, Dat recht. heeft hij absoluut. Hij heeft de club Financieel en, maar soms uh, uh, zijn er andere mensen nodig om het volgende traject uh, te begeleiden. En uh, Jongens, leiding aan te geven. Uh, ik breek even in, want we willen zo ook nog even naar uh, Engeland. om te horen hoe het nou zit met uh, Tottenham Hotspur. Ik wil ook nog even uh, onderaan uh, kijken. Uh, uh, NEC staat onderaan de 18 wedstrijden. Maar volgens Anton Jansen is NEC niet degradatiekandidaat nummer 1. Nee.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 Oh. Ja, die hebben veel te weinig. Ja, kwaliteit. Kunnen we stoppen met voetballen? Ja. Ja. Nee. Ja. nee, die zie ik gewoon eruit, eruit vliegen. Ja, denk ja, ik, denk NSC eruit ik denk dat NEC eruit gaat. Ik heb alle, alle ploegen gezien de afgelopen periode. Ja, ik fixeer me alleen maar op PSV. Maar goed, ik heb alle ploegen gezien. Maar NEC was echt met afstand de zwakste, de zwakste ploeg. Die werd met 5-0 weggestuurd in Eindhoven. En dat vond, ik, dat vond ik echt een ploeg vol met houthakkers. En, er, zit, er zit eigenlijk helemaal geen voetbal, er zit eigenlijk nauwelijks voetbal in. Ronald? NEC, nou ja, de ik denk dat, dat ze ook via de na-competitie gaan. Ik heb Cambuur ook gezien, dat is veel te smalle selectie... voor de Eredivisie en kwalitatief niet, niet goed genoeg. Als dat stukje beleving ook nog eens wegvalt, denk ik dat het op is. Ik vind het wel mooi dat NEC onderaan staat. Ik zal ook uitleggen waarom. Omdat ze nu eens gestraft worden voor dat, voor dat rare uh, uh, beleid... wat ze intern hebben met eerst een trainer laten zitten... die eigenlijk niemand moet. Op een gegeven moment de trainer wegsturen. En dan zijn er wel tal van mogelijkheden en komen er allemaal B-spelers... Moet er een andere trainer weer komen? En, en nou ja, dat, ik, dat is allemaal heel onduidelijk. En, en men gunt elkaar daar het licht in de ogen niet. En daar word je nou lekker voor gestraft. Dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Zo, hopla. <laughs> die, die ben je kwijt. <laughs> die wilde je toch wel. Dat zat me niet dwars hoor, Weet je dat niet, heeft. Nee. nee, die indruk had ik ook niet. Nee, voor de rest, ik gun het ze ik gun het allerbest hoor. Hoe loopt het met ADO af? Altijd goed hè. Ja, je, bent, je komt hele, uit de buurt van... Hele, de ja, maar boek, die komen er wel. Ja, maar die ja, komen toch. er wel... Ik heb ze afgelopen weekend gezien, maar... Ja, Soms met tien, hè, Rick? Ja, oké, okay, maar ook daarvoor... Uh, ja, ik, ik, ik ben er niet van onder indruk. Uh, als ik bormgoor gehoord tegen Depay zag, zag sprinten... dacht ik echt van, dit is... Uh, nou ja, dit is Ben Johnson ja. tegen, tegen een dame of zo. Maar ja. het leek nergens op. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat ADO op zich niet eens een hele slechte selectie heeft. Het komt, het komt er allemaal wat rot uit. Er zit ook wel wat, wat, wat pech in, denk ik. Ik, vond, ik vind eigenlijk de... de... Gert, de, de, de, ja, de Deense Gert. man, vind ik eigenlijk ja, nog wel echt een aanwinst ja. voor dit elftal. Ja, nou maar die hebben naast ja. de sleutelbeen weer gebroken. Dat geeft ook aan hoe vervelend het eigenlijk allemaal ja, is. Nee, Gaudië. Veel aardige voetballer. Nou, daar vind ik nou net nee, nee. iemand waarvan nee, het, ik denk ja. samen met Cabral. Als er nou iemand voor komt, ja. dan doe je daar een strik niet. om En nou, Daar is ook bijvoorbeeld ja. beleid gevoerd van uh, we gaan op buitenspelers. We hebben vier buitenspelers gehaald en de spelen ze weer met twee spitsen. Dus ja, ja Dat heeft ook beleid, wel eens iets te maken met wat de buitenspelers lieten zien, vrees ik. Ja. Uh, jongens, uh, Arsenal-Chelsea is afgelopen. Dat moeten uh, ze zelf weten. 0-0 <laughs> uh, gebleven, dus uh, daar hoeven we verder geen uh, woord meer aan uh, vuil te maken. Ik uh, dank jullie vriendelijk voor jullie bijdrage. Blijf nog even zitten, want we gaan uh, even horen hoe het uh, nieuws is aangekomen in Engeland... Uh, met betrekking tot uh, Tom Sherwood. We hebben contact met Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Wat betekent dat? Uh, Tom, Tom, uh, Tim heet hij, Sherwood, nu uh, interim, co van interim Sherwood. coach tot uh, head coach van Tottenham Hotspur. Betekent dat dan dat Van Gaal niet komt omdat deze man getekend heeft tot het einde van het volgende seizoen? Ja, dat betekent dat Tim Schubert uh, het pleit heeft gewonnen. Want uh, Spurs was wel degelijk van stuk gebracht door de woorden gisteren geuit door Van Gaal. Waarin hij zei dat hij wel degelijk belangstelling had in een baan in de Premier League. Alleen het probleem was. Uh, hij weigerde uh, dit te doen als duobaan met Oranje. Dat zou betekenen dat Vergaal op zijn pas in aanmerking zou komen na de zomer. Toen zei Sherwood meteen, ja, wacht eens even. Ik heb geen zin om interim coach te zijn. Voor mij is het alles of niets. Ik wil een vaste aanstelling. En dat gevecht lijkt hij nu gewonnen te hebben. Want hij heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. 2014, 2015. Nou was het verhaal hier aan tafel van de voetbaljournalisten. Die zeiden, ja, maar misschien komt er wel een soort van functie boven hem. Uh, denk aan Ferguson bij, bij Man United. Is daar wellicht sprake van? Dat is wel heel interessant, want dat is goed mogelijk. Uh, want niet alleen de positie van André Vias boas uh, kwam ter sprake... Uh, de afgelopen weken, maar ook van Franco Baldini. Franco Baldini is de technisch directeur...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 van de hoofdcoach, toen nog André Vias boas Daarvan heeft Levi aangegeven dat hij daar niet tevreden over was. En mogelijk kan dit betekenen dat ook Baldini zal vertrekken. Ja, dat, het is nu speculeren natuurlijk, maar dat zou ruimte geven... voor een aanstelling voor Louis van Gaal mogelijk. Ja, dus zoals het er nu uitziet in ieder geval geen, uh, geen headcoach... maar wellicht een soort van managementfunctie... Uh, met ingang van het volgende seizoen. Dat is niet uit te sluiten. Dat is niet uit te sluiten, want het was wel duidelijk... de afgelopen 24 uur dat Tottenham Hotspur wel degelijk gecharmeerd is van Van Gaal. En dat zag je ook wel in de commentaren van de kranten. Van Gaal wordt toch hier wel beschouwd als een van de beste coaches van dit moment. Uh, wat het alleen, zoals gezegd, het probleem was dat Van Gaal niet meteen aan de slag kon gaan. Levi had eerder gezegd na het ontslag van André Vias boas dat hij geen zin had om een interim coach aan te stellen... dat hij meteen een vaste aanstelling wilde doen. Azelde toch even toen ja, mogelijk Van Gaal beschikbaar zou zijn. Maar heeft zich toch gehouden aan zijn eerste belofte. En heeft nu Tim Sherwood, een echte speursman is dat trouwens... Euh, om die nu aan te stellen als hoofdcoach van Tottenham Hotspur. Oké, okay, dankjewel Anjan van der Horst vanuit Londen. Ik dank de gasten hier aan tafel. En de commentator Ronald van der Geer, PSV-Wordsje... Rick Elvering. goede reis naar huis. Hetzelfde geldt voor de telegraafjournalist journalist Valentijn Driessen... en ook voor jou, Ronald, goede reis naar huis. wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat steken miljoen. <lacht> uh, zometeen het met ogen. het oog op morgen. Terwijl ik u inderdaad nog even zeg dat Arsenal, Chelsea, 0-0... dus en Liverpool aan kop blijft met hetzelfde aantal punten... als Arsenal, 36 uit 17, maar een veel beter doelstander. Zometeen met het oog op morgen. Voor het laatst gepresenteerd door Eva Jinek. Ik kom uit de smet met alle uh, presentatoren van het oog daar bij elkaar. Ik wens u er heel veel plezier bij. Zet hem op, Eva. Dag.